Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De opkomst bij de... Dan bij de vorige Kamerverkiezingen. In 2012 had op dat tijdstip 13% van de stemgerechtigden gestemd. Nu was dat 15%. Het uiteindelijke opkomstpercentage lag vijf jaar geleden op bijna 75%. Tot 9 uur vanavond mogen bijna 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. In de haven van Lelystad staat al de hele dag een lange rij van mensen... die willen stemmen op een onbewoond eiland van de Marker Wadden. De gemeente Lelystad en Natuurmonumenten hebben daar bij wijze van stunt een stembureau neergezet en het loopt storm. Er is een extra boot gecharterd om kiezers te vervoeren. Veel Twitter-accounts zijn vanochtend gehackt. Op de accounts van onder andere Amnesty International, Unicef, de Donald Duck en Caro Emerald stond vanochtend een Turkse boodschap met de hashtag Nazi Hollanda. De was ontstaan door een inbraak bij een twitterdienst in Amsterdam. De Turkse regering vergelijkt Nederland met de nazi's... omdat de Turkse ministers hier geen verkiezingscampagne mochten voeren. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie en EU-president Tusk... hebben hard uitgehaald naar Turkije. Ze vinden die opmerkingen van president Erdogan... over nazisme en fascisme ongepast... Toesk waren nazi's verantwoordelijk voor de vernietiging van Rotterdam... en heeft de stad nu een burgemeester die in Marokko is geboren. Wie daar fascisme in ziet, is los van de werkelijkheid, zei Toesk in het Nederlands. Op de N269 tussen Hilvarenbeek en Tilburg is een vrachtwagen met drugsafval gevonden. Zeker één vat is lek. De wagen is naar een veilige plaats gesleept, vlakbij Beekse Bergen. Door de gevaarlijke situatie die daarbij ontstond, gebeurde er een kopstaartbotsing... De vrachtwagen is geladen met duizenden liters chemische vloeistoffen, afvoerpijpen, isolatiemateriaal en slangen. Het weer rustig en droog met bewolking en zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen meer zon en dan maximaal 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht met regen en meer wind. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Politie Zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 EFM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 life without him I think I did have good days I think I did have I never...